Dit was het NOS. Hoort... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Naar ANWB. De Randstad in beide richtingen viel op de A27 bij Gorkum. De brug is staat even open. Een paar kilometer file staat er. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leven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 I'm tall Hear that rebel fight Inside of you spin been there all along Everybody's got a little outlaw With a clone piece hiding In the black top And a heartbeat beating To a rock and roll rhythm, yeah Everybody got a couple Scarred up knuckles Blood on the groups And the back up Welkom terug bij het tweede uur van Zandvoort Lunch Sport... op deze vrijdag de 16e maart 2018. En we gaan weer een vol uur tegemoet. Dus snel naar onze heren achter ja, de microfoon. Uh, ik moet nog vertellen, Ruud, dat dit programma mede mogelijk gemaakt is... dankzij de Siso Sushi Lounge onder het Palace Hotel in Zandvoort. En dat deze muziek die net gedraaid wordt, werd Welen... Alweer, de hè? winnaar van het uh, uh, uh, Songfestival... <laughs> Dat is voor onze Amerikaanse luisteraars. Kun je het je voorstellen, een plaatselijk sportprogramma wordt in Amerika heel fel beluisterd? Ho, ho, hoeveel, heb je daar een hele, hele clan zitten? Ja, daar zit, zit er daar zit een clan voetbalsters. Ja. En eh, natuurlijk, hè. Thank <laughs> you. Uh, <laughs> <laughs> Thank you very, very, very much, uh, uh, listeners in the United States. This music was for you. Wat had jij? Nou, ik uh, was eigenlijk wel benieuwd uh, uh, naar Bloemenaal komende, komende zondag, VVA. Uh, ik bedoel, er komen, we, we moeten nog negen wedstrijden, zeg ik het goed? Ja. Um, als je uiteindelijk uh, mee wil doen om een, om, een, om een toetje, dan uh, moet je VVA gewoon verslaan, toch? Ja, dat zei ik vorige week ook tegen mijn spelers. Jongens, als we nou dat willen, dan moeten we vandaag beginnen. En nou, dan kregen we 6-2 op uh, de broek. Ja. Dus, uh, dat was tegen Wijk aan... Oh, de Kennemers, ja. Wat overigens best een leuk team was. Ik, ja. niet, uh, ik heb heel veel teams die dat ze het ene, ene weekend uh, het, het derde opstellen... en het andere weekend het eerste. Wij ja, nou, ja. Bevenwijkers wijkers zijn onvers, onverslaanbaar. <laughs> onvoorspelbaar <laughs> oh, <ja>. bedoel je? <laughs> Onverspelbaar, ja. <laughs> ja. Onverslaanbaar, onverslaanbaar, jongen. De Kennemars. Nee, ja, ja uh, op papier <laughs> zou je VVA moeten pakken. Maar ja, ze spelen ook voor hun laatste, uh, laatste loodje. Dus het wordt gewoon weer een leuke goede wedstrijd. 2-2 afgelopen weekend tegen... 2-2 tegen Martínez. 2-2 tegen goed 2-2 maken. Nee. Niet? Nee. Martínez is een ongelooflijke rotploeg die alleen maar lange ballen speelt met hele grote mensen en hele harde werkers. Oké. Okay. Met de goede spits. Die ging geloof ik nu naar Ajax. Ja, nou is, precies, die naar ja, Dat ja, is kop. wel eens een beetje het enige wat ze doen. Ja, ja, ja. Tim, jij en Frank uh, trainen de selectie van Bloemla. Hoe gaat dat? Jullie lijken wel een twee-eenheid. Nou ja, het helpt sowieso dat je hetzelfde idee hebt over voetbal hetzelfde zelfs een soort type wil spelen. En we vullen elkaar gewoon heel goed aan. Het is dus niet dat wij allebei hetzelfde doen. Het is gewoon ik doe een deel en hij doet een deel. En dat vult elkaar heel goed aan. Hoe is het met jou, Arjaan? Krijg jij assistentie van een andere trainer? Of moet je het allemaal alleen doen? Uh, nou, ik, er is uh, uh, bij Wamunda een trainer die doet nu het tweede. Barry. En die heeft... Uh, uh, Nee, die wil graag elke keer bij het eerste bij betrokken zijn. Dat heeft hij aan mij gevraagd. Nou goed, Ik vind het wel belangrijk als ik helemaal nieuw ben daar. Ik ken het helemaal niet. Dat ik uh, wel iemand uh, bij heb die uh, de club goed kent. En uh, ik heb uh, een eigen assistent sowieso. Uskan uh, Usman, bijvoorbeeld momenteel bij IJs. Uh, maar die heeft bij AZ, HLM, was gewoon echt een echt hele goede voetballer. Maar die is uh, op een gegeven moment. dat hij er gewoon geen zin meer in. Toen is hij bij. Uh, Ik bij Sport gespeeld. Overal waar hij ging voetballen. ging ze failliet. <lacht> en die ga je meenemen? Ja. <lacht> Ik zou het niet doen. Nee, die ging dus bij uh, Turkim <lacht> Sport. zijn ze failliet. Gaan toen naar Haarlem. Of Haarlem, Young Boys. Daar heb hij ook nog gezeten. En uh, nu speelt hij. Uh, toen bij Hoofddorp. En nou bij. Uh, hij is gewoon omdat hij gewoon wel wil gaan voetballen. Zaterdag, zondag. Zaterdag okay. uh, en, en die uh, gaat mij, Die gaat zijn trainscursus uh, doen Dus die wordt uh, assistent stagiair En ik zet hem ook op de spelerslijst Dus als ik het echt uh, Als ik een keer echt uh, Nodig heb Dan uh, kan ik hem al nog opstellen Daar ben ik man. geen voorstander van Maar uh, ja, als het echt moet met blessures, kaarten Dan ga ik dat wel doen ja. Maar was we gaan het met z'n drie doen Was het dit jaar ook niet uh, in eerste instantie de bedoeling Dat je, dat je zelf onderdeel zou zijn van AFC Zaterdag? Nou, dit, het zijn heel veel verhalen. Oh, om te voetballen. Om te voetballen, ja. Ja, ja, ja. Dat, is, uh, dat, dat was uh, zeker waar. Uh, heb je alle... minuten gemaakt? Nee, nee, nee. nee. <laughs> ik, uh, uiteindelijk is het niet nodig geweest. En uh, uh, achteraf gezien misschien beter ook. Ik, uh, ja. ik, ik, ik heb nu ook wel eens, af en toe doe ik wel eens mee met een rondootje. Dan uh, voel ik mijn knie al... Uh, ik vind het kunstgras toch niet echt... Dat is de leeftijd, hè? Uh, ja, ja. <laughs> of, ik, uh, of ik ben te zwaar, <laughs> Maar, maar ja. ik vind het uh, kunstgras... Uh, ja, ik, ik, ik voetbal er niet graag op. Nee. Het is misschien wel heel, heel leuk. Danny Prins is hier, hè? jouw broer. Die vertelde me net dat hij een column gemaakt heeft... over het feit dat Pankratius, de trainer, zegt... wij kunnen niet op gewoon gras voetballen. Belachelijk, toch? Hey, maar het mooie is, dat zijn ook allemaal oude gasten, hè? Ja, dat ja, is, Patrick, ja, is Patrick, ja. Ja. ja. Dat belachelijk. Ja, goed, kijk... Uh, trainers die dat zeggen slaat, uh, Ik vind het nergens op slaan Kijk vroeger hebben wij het op straat gevoetbald Zeiden we ook niet Ja we kunnen niet op gras voetballen Dat het slaat, het slaat helemaal nergens op Denk ik Maar goed als hij dat vindt uh, Ik laat elke trainer in zijn eigen gedachten Maar uh, ik, ik denk wel dat hij gelijk gaat krijgen Over vijf jaar Want de jeugd die nu allemaal Die, die kennen het gras niet Als ze gras zien lopen ze weg Ja, ja dat is zo Tim uh, t, t, de mensen kijken mee hè, met dit programma Dat wordt ook op kanaal 40 en zo uitgezonden. die zien nu oh. allemaal dat er taart wordt ja, uitgebeeld ik krijg al appjes van jullie zitten alleen maar te kanen behalve bij die sushi tent ja. ik, uh, ik kreeg ook net al een berichtje van iemand dat ik uh, door HFC omringd was of het wel goed met me ging maar zeg overleef ik het nog wel ja. maar Ayaan heeft deze taart meegebracht uh, uh, als je gast bent hoef je niet maar het wordt wel verschrikkelijk Woes. op prijs gesteld ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, hij zegt nee, je hebt een nieuwe club moet, uh, je moet uh, wat doen ja uh, ja, ik heb geen nieuwe club, dus ik hoef er niet zoveel te doen, denk ik, dan in dat geval. We hebben straks gezegd wat de debutanten waren bij Oranje. Bij Jong Oranje zijn er acht nieuwe spelers. Laat ik ze even noemen. Karel Eiting, Joninho Bacuna, Pelle Clement, Arnoud Groeneveld, Teun Koopmeiners, Bart Nieuwkoop, Philip Sandler en Michel Flap. Weet je wie ik mis? Nou? Rodi. Ja, verdomd Oh, sorry. Ja, inderdaad. Nou, die zit natuurlijk bij, die, bij, bij Oranje 120. Dat is een ander elftal dan dit, hè? Ja, maar goed. Maar Rodi had daar ook op bij gepast, hè? Ja, dat vind ik wel, ja. Wat haalt hij er een bal uit, wie, wie zijn de keepers van het elftal? Weet je dat? Oh, nee, nee dat heb ik niet bekeken, eerlijk gezegd. Okay. Nou, ik ben afgelopen maandag bij uh, Almere tegen Telstar geweest. Ja. Uh, een heerlijke 3-2-zegen. Uh, 0-3 voor en uiteindelijk de uh, laatste kwartier nog twee treffers... waardoor die laatste vijf minuten... Ja, dat, ging, dat ging helemaal nergens over. Wat een spanning. Maar uh, die uh, Rodi, die, uh, die, die heeft de punten weer, uh, weer gepakt, hoor. Ja. Wat een doelman is dat. Zeg, dankzij uh, jouw broer... die in de redactie zit van ons programma sinds vandaag... en gewoon is er aangenomen... Pas de baan geven eh? inderdaad. Ja, dat, is goed. Ja, dat is het goed. De, de uh, loting van de Europa League. Leipzig, Marseille. Arsenal, CSKA, Moskou. Trouwens, buitengewoon krap van CSKA... dat ze daar in, in Portugal... Uh, eh, dankzij de gemiste penalty van uh, Bas Dost. Nee? Dat Ja. Oh, oké. Okay, nou ja, goed. Hè? Ja, ja. Oh, en Lyon ook eruit heet. Ja. Met TT en, en onze... Ik zag nog beelden. Was dat van die wedstrijd? Van die wissel? Dat er een speler uitgehaald werd en dat hij eventjes uh, tot bedaren gebracht moest worden? Ja. Maar goed. Leipzig, Marseille. Arsenal, CSK, Moskou. Atletico Madrid tegen Sporting Portugal. Oeh, die is leuk. Ja. En Lazio Salzburg. Dat Salzburg, dat blijft ook wel meedoen, hè? In die, in die hoge regionen. Knap ja. hoor gek, als je Red Bull achter die naam hebt staan, dat je dan opeens mee gaat doen in een hogere regio. Ja, Dat is toch vreemd? Zou het iets met elkaar te maken hebben? Je maar, weet het nooit Maar eigenlijk. de spelers mogen het niet gebruiken. Nee, nee. Nou ja, weet ik eigenlijk niet. Weet ik niet. Dan moet je ze aan Jaan vragen. aanvragen. Die weet er alles van van die handel. Mag niet hoor, Nou, maar Max Verstappen gebruikt het ook niet hoor. Mag ook niet. Nou ja, gezond leven is belangrijk. Die hè? doet het in zijn tank. <laughs> ja, die doet het in zijn tank. Nou, maar het zit gewoon te veel suiker in. Ja. En, uh, Kijk, na de wedstrijd het is het misschien nog wel. Nee, ook niet, man. Weet je, om het veel zonder. Ja, nou ja, dat ja. is er sowieso. Maar uh, voren wist het zeker niet. Maar wat ik wel. Uh, uh, dat is bij Vitesse ook wel de laatste op een wedstrijd. Voren uh, wist het te warm eten. blijft toch lastig. Ja. Het, weet je, om het hier in de, zelf, in de ochtend, blijft toch lastig. Ja. Uh, uh, ja. Dus, ja wat, is goed, wat is goed eten? Nou, ze zeggen dat dat goed voor je is, maar uh... nou je ziet er dat wel het goed tosti uit. de die kun je het ook gewoon doen hoor, <laughs> denk ik. <laughs> hey, jij moet weg. Hartstikke bedankt. Ja. Uh, heel veel succes in de bollenstreek. Krijg je nu ook bloemen thuis en zo? Ja, die krijg jij dan van mij, want oh, ik heb dus. geen bloemen thuis. Nee. Maar, uh... hey, er worden nog een beetje gezellig bij je thuis in. Ja. Nou, een bloemetje, eindvuldig, hè? Eindvuldig, hè? En, en, een beetje uh, lekker ruiken. <laughs> Gaan wij een keer naar de sponsor? Met, uh, met ja, precies. Ja, hij heeft het er altijd over, maar brengt ons nooit mee. Dag, ja, nu ah, ja. weer stil kijken. Ja, ja. Fijn dat je meewerkt. Ja, bedankt. Bedankt. bedankt voor je tijd. Tim, heel even nog met jou. Want uh, de resultaten waren dus erg wisselend. Maar hoe zit het nou met die periode? Kan je hem nog pakken, ja of nee? Ja, makkelijk. En ga je hem pakken? Hoor je net wat hij zegt? Makkelijk. Ja. Ja. Nee, ja, je hebt het helemaal in je eigen hand. Ga je hem pakken? Ja, het, is, het is gewoon lastig te zeggen. Weet je, als wij morgen, stel we, morgen, we winnen overmorgen. En uh, ja, dan kan het zo weer goed vallen. Maar. Ja, het is toch, als je, we staan nu in de middenmoot. En dan is het op een of andere toch lastig om je op te laden lijkt het soms. Zo voor spelers. Als voor ja, weet je, als je op dinsdagavond. Want je hebt een hele dag je, hebt je keihard gewerkt. En je staat bovenaan. Nou, dan is er geen reden om niet te komen trainen op dinsdagavond. Maar als je een half acht thuis bent en je staat in de middenmoot. Dan zijn er toch spelers die denken. Ja, weet je Ik sla vandaag even over. En dat is net, ja, net het verschil tussen wel winnen of niet winnen. Ja, maar het verschil tussen wel winnen en niet winnen. Is ook de trainer. Als ja, je een team wel, ja. kunt zijn. Als je een team kunt maken. Ben je al uh, voor de helft weg hoor. Tim, wat is het verschil tussen, tussen jou en Frank? Ik ben. Ik, ik kijk meer vanuit een teamgedachte en Frank kijkt meer vanuit het individu. Uh, Frank is veel meer met individuele spelers bezig, uh, zowel individuele ontwikkeling als zaken. En ik ben veel meer mee bezig met hoe kunnen wij het team op een juiste manier neerzetten. Dus als je het over de teambuilder hebt, dan ben ik daar veel meer mee bezig. Stel, als je het over een individuele ontwikkeling is, dan is Frank er meer mee bezig. Ja. Uh, voor de rest is Frank meer een gevoelsmens. En ik ben wat meer ja, beredenerend. Nou, dat zijn de twee grote verschillen, denk ik. Ja. Ja, Frank is bij ons natuurlijk ook trainer van, van de voetballer All-Stars. En uh, hoe Frank omgaat inderdaad, met, die, met die gasten is gewoon heel bevlogen. Ja, het schijnt dat hij jou ooit heeft laten debuteren in het eerste van Schoot ja, en dat hij daarom is. gevraagd is uh, daar, als trainer van voetballer all Dat verhaal is van mij terechtgekomen. Uh, uh, dat het ooit de enige trainer is die jou in eerste elf heeft gezet. Er was er nog eentje, maar inderdaad Frank was de eerste. De eerste bal kwam, het eerste vier in mijn knie in mijn eigen goal. Dat was lekker. Maar heel even over die die All-Star-ploeg. Uh, uh, Die is veel sterker dan vorig jaar. Ja, mooi hè? Gisteren hebben we Maarten Wel, Spits van Overbos gepresenteerd. En volgende week komt er weer een, uh, een, uh, een plaatje bij. Absoluut. Je en daar er, er, er kan ik één hint over. Dat mag wel. Ik hoop niet dat ze boos worden, uh, uh, Rick en, en ook. Een oud prof komt er volgende week bij. Goed, ik zeg genoeg. Muziek hoor, ik <tied> J'aime pas tous ces donjons, moi je retourne chez ma maman. Oh, oh. Moi chez ma maman. blijven ze lullen. Uh, mm, dit was op bezoek van Henny natuurlijk. Julian Klerk en Helene. Jullie mogen weer heren. Als jij hier de techniek doet, is de muziek erop op vooruit gaan, behalve dan die, die verschrikkelijke muziek die. Jullie praten zoveel, ik kom maar met mijn prachtige muziek. man. Oh, <lacht> Hallo. <lacht> <lacht> Hallo. Wat <lacht> <lacht> <lacht> gebruiken we toch een lelijke woorden hier? Ja, ja het het over muziek. Ik hoorde jij de hele tijd de term eurovisie Songfestival noemen. Kan je voor de jongere luisteraars anders eens uitleggen <lacht> wat het inhoudt? Want want ik, ik heb cirrus. daar nog niet zoveel van gehoord. Ja. Van Laten wij, want jij moet zo ook weg. <laughs> ik weet dat je weer druk bent met je clubpie. Uh, even de kranten. Koeman sprak in de aanloopperiode ook met Van Gaal. Dat wilde wat zeggen natuurlijk. Nou, ik denk dat hij gewoon alles, uh, alles beetpakte, Alle connecties die hij heeft, dat hij gebruikt. Dat is alleen maar goed. Ja, geweldig. Ik, ik denk dat Koeman er echt uh, een groot succes van gaat maken. Wat denk jij, Tim? Ja, ik, ik ben wat sceptisch over Koeman. Want? Ik vind het, Koeman is een, is een goede teambuilder, maar ik vind hem als trainer vind ik hem af en toe tekort komen. Dus ik ben me heel erg benieuwd wat hij als, als assistent na zich of Tenminste, hij is ze wel gekregen nu, maar wat hij aan hun heeft. Ik vind hem op tactisch gebied vind ik af en toe dat ik denk van ja, dat kan wel wat beter. Wie heeft hij ernaast? Ook weer die Dwight Lodewijk toch? Ja. Verwonderen, zeg ik het goed? Ja. Kees? Ja? ja. Ja. Dit is natuurlijk een groepje wat je niet zo eens drie drieën eventjes uh, voorziet. Nee, maar het werkt wel hoor, let me op. Ik hoop het. We gaan ja. het zien. Hey, Stuiverberg, zegt die naam je nog wat? Ja, die wordt assistent van Giggs. Ja, Wauw, toch onvoorstelbaar, hè? Vind je niet? Dat zou een uh, goede ervaring van hem zijn. Dat is leuk. Hey, maar dat, dat betekent dus gewoon dat Giggs onder de indruk van hem was... toen hij assistent was bij, uh, bij United, hè? Ja, absoluut. Het Algemeen Dagblad heeft een heel groot verhaal over Jorrit Hendricks. De navolger van Willy van der Kuilen. Die, die komt dus weer terug in de ploeg bij PSV. Mag ik je een eerlijke mening geven? Ik vind helemaal niks. Nou, ja, ik heb hem als, uh, want hij speelt natuurlijk op zes hè. Uh, ik vind het een aardige stofzuiger, hoor. Daar is hij me voor bedoeld, hoor. Het is geen spelmaker. Hij krijgt geen paas geven. Uh, een paasje over vijftien meter lukt hem meestal nog wel. Maar ja, in in dat systeem wat zij spelen, uh, denk ik dat het een hele belangrijke speler is. Ja, dat. Wel. Daar heb je gewoon een stofzuiger nodig, want ze hebben twee middenvelders die toch, uh, wat aanvallender ingesteld zijn. De de Buitenspelers is... die niet van vrede gehouden. Als ze moeten de laatste thuiswedstrijd winnen, dan zijn ze kampioen. Komt daar nog een, een, een streep doorheen? Vanuit mijn hart zeg ik ja, maar vanuit mijn gedachten. Uh, <laughs> ja, zijn er twee andere dingen. <laughs> zeg ik uh, nee. We moesten. Uh, nächstensmaal ook of Duits spreken. Ah. Want uh, Herakles. heeft het knap voor elkaar, hè? Ja, ik, ik kende die keer helemaal niet. Dat is de man. die het voetbal in Duitsland. op het niveau gebracht heeft waar het nou op zit. Met die veranderingen. Maar is het ook een goede trainer? Ja, dat weet ik niet. Vlau idee. Maar ja, het is uh... natuurlijk wel iemand. die verstand van voetbal heeft, anders kom je niet zo ver. Zes jaar geleden voor het laatste team ja. getraind, geloof ik. Ja. Maar ja. ja. ah, we gaan het zien. Leuk hoor, dat soort dingen. Ja, dat, wacht even, dat zeg je wel heen, leuk. Maar eigenlijk is het toch gewoon zonder dat daar niet een Nederlandse trainer komt te staan. Om ervaring op te doen, om uiteindelijk, net als bijvoorbeeld zo'n ten Hag. Om uiteindelijk weer, weer uh, dan wordt er weer een, uh, dat is misschien een beetje als ik zeg een tweedehands Duitser. Dat is misschien een beetje te, te respectloos, maar... Ja, het is zeker geen tweedehands Duitser. Nee, maar... Hey, de is toch half Duitsland? Ja. Het is, ja. Ik weet net <laughs> de helft van de supporters gaat Duitsers zijn. Ja, als dat je er naartoe nou... moet, ben je 2,5 uur onderweg hoor. Ja, dat is ook wel, Jongens, het schaatsen. Wat is er met, met uh, de Nederlandse mentaliteit rond uh, Olympisch kampioen aan de hand? Want die je hebt je... het niet over wust. Ja, kan toch niet? Vind ah, ik ja. hoor. Ik bedoel, ik vind het echt schandalig. Die, die, uh, Hoort dat bedrijf ook weer? Dat had gezegd dat ze te oud was of wie dergelijke ja. uiteindelijk kwamen. Kwam, ja, kwamen ze wel weer met een statement uh, dat ze het niet zo bedoeld hadden. Maar ik zou bij Just Lease nooit mijn auto halen. <laughs> nou ja, dit is natuurlijk een beetje uh, ongelukkig. Hè? Ik bedoel, na, vlak naar de Olympische Spelen, dat zullen het nieuws naar buiten brengen. Uh, maar goed, uh, nou, dat, ze dat, dat ze dat op de donderdag voor de wereldkampioenschappen deden, dat vind ik gewoon ronduit schandalig. En dan moeten ze het ook nog via via horen en niet uh, rechtstreeks dat er gezegd is van iedereen stop, we stoppen ermee. Nee, ze heeft het via via moeten horen. Dat vind ik op zich al belachelijk natuurlijk. Ja, ja. En, en twee dagen voor het wereldkampioenschap van haar ja. coach. Lekker is dat. Hé, hey, ja. je hebt volgend jaar geen ploeg hoor. Ze hebben je eruit gepleurd, want je bent te oud. Ja. Nou, ah, sorry hoor. Wel lekker duidelijk ja dat ja. is <laughs> ja, niet dat ze nog vraag vragen waarom het was. Ja, maar zo, zo ga je toch niet met, met mensen om. Like, like, ik, ik was daar zelf nogal boos over dat ik het las. Zo ga je toch niet met mensen om die dit gepresteerd hebben, wat die dame gepresteerd hebben. Want dat is uniek in Nederland. Nee. Dat moet zeggen, ja. Zo we ga hebben, je niet met mensen om. Ik vind uit. dat zo belachelijk. We hebben laatst in Haarlem hebben we ook natuurlijk dat, uh, dat geintje met uh, ooit je weer, Yvonne van hebben gehad, hè, met die ijsbaan. Ja, ja dat is ook zoiets. Yvonne verdient absoluut dat het stadion naar haar naam genoemd wordt. Wat is dan het uh, verhaal waarom e het niet mag? Ja, Over 50 jaar kan er iemand met zes medailles Precies. komen. Precies. Ja. Hou op ja. alsjeblieft. Nou, dan uh, is er wel weer een nieuwe sporthal die je naar die nieuwe persoon kan benoemen. Hè? Ja. Vind ik we ook. hebben André Jansen gemist vandaag. Zijn telefoon niet betaald. Ik weet het niet, maar we konden er niet doorkomen. Daar. Of, we gaan... of het is al zo slecht weer in Vendam. Dat kan ja, hè? Nou oh, ja, dat hij ingesneeuwd is. Maar morgen is dus Milaan-Sanremo jongens. En ik kan je vertellen, ik heb hem gedaan, maar het is een Takken, in, maar het is een van de mooiste klassieke die er is. Heb je achter op de motor gezeten nee, nee, ik moest zelf in de auto rijden. Okay. Aan, oh. en dat ik is een heb... oudere tour in de bus die af en toe door Amsterdamse klas zijn. <laughs> <Ja, ja. laughs> ik heb niemand uh, aangereden hoor. Dus eh. Uh, uh. En hey, we gaan uh, zometeen ook nog met uh, Barry Church bellen. Hè? Dat wordt spannend, hè? Ja. Ja. Gaan we even doen. Doe even een muziekje. En dan ga ik die man even bellen. En, en, en uh, ik wil dan even doorgaan over Thijs Sonneveld. Want die heeft altijd een column in TAD. En die gaat natuurlijk over uh, de afschaffing van de, van de rondemissers. Hij zegt, klin omhoog, tieten vooruit. <lacht> nee, maar dat is overal ook bij... Volgens mij uh, gaan ze bij de Formule 1 ermee stoppen. Formule 1, ja. pitboos, mogen ook niet nee. meer. precies. Maar dat, weet je hoe dat? dat is? Me too. Daar komt het door. Ja? Ja, natuurlijk. Het hele gendige sodemythe. Wat is een flauwe kul allemaal, man. Kom op nou. Het leukste, het leukste is Haarlem Station, hè. daar hebben ze namelijk de toiletten zijn daar verplaatst. Die zijn weer naar de oude plek waar het vroeger altijd zat. En weet je, wat dat, als je daar goed gaat kijken, daar staat heel groot heren en dames, koeienletters en heren nog met dubbel E ook. Geweldig. Maar de oplossing van, van uh, Thijs Zonneveld, wat ik eigenlijk een hele leuke columnist vind, de oplossing is niet zo moeilijk. De bloemen. De bekers en de truien kunnen net zo goed worden uitgerijd door de kinderen van de lokale wielenvereniging. Komt er na afloop een klein jochie of meisje het podium op om zijn of haar held of heldin een prijs te geven? Iedereen blij. Nou, ga mij die lekkere wijven maar op. Si jolie que je n'oselle aimer, elle était si jolie, je ne peux l'oublier, elle était trop jolie comme le vent l'emmenait, elle fuyait la vie.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 Vandaag is het autonoom. En ik pleur. Vandaag is het autonoom. Ik ben in de park. En zie, Jolie, zo heet het liedje. En het was uh, Alain Barriere. En we hebben aan de telefoon Bart. Cheers. Maar die moet heel even wachten. Oh? Want die kampscheur, die heeft de Lu Usain Bolt uitgedaagd, hè? Ja, ik zag het, ja. Mooi, hè? Wat die, die jongens, wat die jongens doen, hè, op de Paralympics. Ja, dat is... Ja, natuurlijk. En die meiden, natuurlijk. Vind ik denk, heel leuk. Excelsior en Ado gaan vechten om de play-off. Ja? Wie wordt het? Excelsior. Oké. Okay. Dit doet er hartstikke goed. Ga jij even naar onze gast aan de telefoon. Ja, want we hebben uh, uh, Barry Tjeerts aan telefoon. Goedemiddag, Barry. Goedemiddag, mannen. Um, nou goed, uh, we hebben de laatste uitzendingen uh, al het nodige nieuws uh, gebracht... over uh, de verandering die gaat plaatsvinden in, uh, in Schalkwijk. Ja. Want, uh, ja goed, uh, Olympia Haarlem gaat weer uh, uh, uit, uh, uit de grond getrokken worden. <laughs> en volgens mij Mooi. ben je aardig op weg. Ja, nou, we, zijn, uh, we zijn natuurlijk al een tijdje bezig... Uh. Inmiddels is het, uh, ja, zijn we 2,5 twee, maand bezig met het gesprek en voeren uh, met spelers uh, binnen de club. Over de veranderingen die er gaan plaatsvinden. En uh, ja, heb ik zelf inmiddels ja, ook alle vrije tijd om me volledig hier op te richten. Ja. Bewuste keuze. Uh, zoals jij weet uh, was het VSV of, of Olympia Haarlem. En uiteindelijk voor Olympia gekozen. Over ja, de accommodatie, het complex. En eigenlijk omdat het uh, ja, volledig op zijn gat ligt en er op dit moment niets is. En ik heb uh, ja, een, een, een mooie uitdaging vind om van niets te gaan maken. En daarom deze keuze, ja. ja ik vind ja. het een uh, geweldige gebeurtenis dat jullie terugkomen uh, in het Haarnemse voetbal. Dankjewel, ik, uh, leuk om te horen. Ja, maar ik was, ik was met mijn jeugdteam bij jullie, speelde daar tegen jullie uh, onder 13... En dat was, dat, dat, die mensen die daar omheen lopen, die gaven zoveel inspiratie en zoveel enthousiasme. En daar is dan alles uit voortgegroeid. Hè. Ze hebben een mooi stuk geschreven, dat heeft bij ons op de site gestaan. Ja. En, en nou jij met je spelers, man, geweldig. Ja, leuk. Leuk om te horen. Hey, Bar, je had het net over, over de, de vrije tijd die je hebt. Ik bedoel, je begon ja. dit jaar als, als, als, als voetballer zelf nog van United Davo. Nou, dat is inmiddels ja. is dat opgehouden. Uh, Houdt het in dat je, dat je nu zelf ook uh, uh, al op het trainingsveld staat, uh, s'avonds of iets dergelijks? Hoe moeten we dat zien? Nee, nee, nee. Ik ben op dit moment nog actief als uh, hoofdjeugdopleiding binnen binnen Edo. Oké. Okay. En uh, nou, daar, ga, daar zijn natuurlijk ook uh, de, de veranderingen uh, naar buiten gekomen. Uh, ook Edo gaat een, uh, gaat een zaterdagclub worden. Maar daar zijn we op dit moment nog wel bezig met de jeugdopleiding. Uh, Roy van der Meijen gaat mij volgens het opvolgen als, ja. als, als, als hoofdjeugdopleiding... En uh, ja, dus, dus daar ben ik nog wel mee bezig. Maar ik heb overdag uh, heb ik wat meer tijd dan, uh, dan de gemiddelde uh, mensen om, uh, ja, om uh, bezig te houden met het mooie uh, Olympiade. Just. Hey, hoe, hoe, hoe ga je dat invullen, dat, uh, dat, uh, dat elftal van je bij, uh, bij Olympia? Uh, uh, wat, wat, wat zijn je plannen ermee? Uh, wij gaan natuurlijk moeten starten in de in de zaterdag vierde klasse. En, uh, ja, een klasse die, uh, die jij misschien al beter op dit moment kent dan mijzelf. Uh, spelers die uh, deze kant op gaan komen, dat zijn, uh, dat zijn jongens uh, die op dit moment door wat voor reden dan ook, uh, bij hun huidige club het plezier in het voetbal kwijt zijn. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, jongens die toe zijn aan een nieuwe uitdaging. Uh, Nemen Ronald van der Giezen en Barry Loerakker uh, daarvan als voorbeeld. Uh, ja, jonge gasten die nog een bepaalde ambitie hebben. En graag weer met mij als trainer willen werken. Uh, dat is een hele verschillende groep, maar, maar wel allemaal jongens die uitspreken dat ze met mij en met deze club uh, stappen willen gaan maken. En, en, en ja, uiteindelijk hebben wij als, als club zijn hebben de ambitie uitgesproken om binnen drie jaar... Hopelijk een, een stabiele tweede klasse te, te worden. En uh, uh, niet alleen het eerste elftal, maar ook uh, in de opleiding. Want daar moet, uh, ja, daar moet gewoon enorm veel gebeuren. Ja. Um, om het in de breedte weer te laten groeien. Om er een stukje uh, beleid neer te zetten. Structuur, uh, normen en waarden. Uh, die ook wel bij een club als Olympia uh, ja, misschien anders moeten worden neergezet. Ja, daar moet gewoon enorm veel. Veel gebe uh, gebeuren binnen de club. Ja, en voor die onder 19 heb je een samenwerking hè? Ja, ja, ja, ja. we hebben een samenwerking zijn we aangegaan met uh, Gwendol van Riemseid. Uh, Gwendol is iemand die zelf vroeger bij Ajax FC Utrecht heeft gespeeld. En die uh, zich nu richt op het begeleiden van talenten in de categorie 17 ja, tot 18 jaar. Uh, ja, Zij gaan een, uh, ja, een academieteam starten binnen, binnen de club. Zij zullen ook uh, nou, acht trainingsmomenten hebben volgend jaar. Uh, uh, dat zijn er vier op het veld en vier uh, in, in, in de gym. Daar nou, zal een staf komen van, van vier man. Een trainer, een assistent trainer, een visio en personal trainer. En Ik ben nog eigenlijk een jaar lang aan de slag met, uh, met jongens om te kijken... Van in hoeverre kan ik, kan ik jongens klaarstomen om de stap te maken... naar een betaald voetbalorganisatie. Eigenlijk hetgene wat ik... Bij Edo heb gedaan. Dus ja. Hij nu op dit moment bij zetter schil weer met in Amsterdam. En ook hij werd heel enthousiast van, van de accommodatie... en het complex en de mogelijkheden die hier zijn. Juist. Uh, afgelopen week zijn er een aantal namen bekendgemaakt uh, van jongens die, ja. uh, die uh, jouw gaan, uh, gaan, in jouw elftal gaan spelen. Inderdaad, je zei zelf al: uh, Barry Loerakker en Ronald van Giezen. Um, inmiddels weet ik ook dat uh, in jouw staf, um, volgens mij, uh, nou ja zelf dan, uh, Gwendol die, die komt erbij. Um, Niels van Buringen. Ja. Um, ja. ja. Maar qua spelers, ik zag uh, uh, van de week uh, voor mij ook Jordan Gast zag ik voorbij komen. Ja. Uh, heb je nog meer, uh, heb je nog meer uh, uh, namen? Ja, nee, ja zeker. Uh, nou, uh, Ronald van der Giese, Barry Loerakker. die overkomen van de zaterdagtak tak van, uh, van United AVO. Uh, Arjen Boelens en uh, Karim Saliti, die overkomen van de zondagtak van, uh, van United uh, Jordan Gast, die overkomt van ZSGO WMS. Uh, Randy De Wit en Zacharia Bakkerina, die overkomen van de zondagselectie van, van HZedo, En Gennaro Purperak, die overkomt van uh, Legmeervoogd. Dat zijn de jongens die op dit moment uh, hebben toegezegd en, en ook naar buiten zijn getreden naar, naar hun huidige club. Dat ze die stap gaan maken. Uh, ik heb mijn selectie zo goed als Rond. Uh, rond heb je hem natuurlijk pas op 15 juni, als de overschrijvingen ook echt zijn, uh, zijn ingediend en geaccepteerd en noem het maar op. Uh, maar er zijn gewoon heel veel jongeren die op dit moment kiezen om het nog niet naar buiten te brengen. Omdat zij bang zijn dat ze ja. op dit moment op plan B bij hun huidige club komen. Ja. Juist. En ja, dat, dat, dat kan ik goed begrijpen. Ja. Allright. Barry, oh, Barry van harte gefeliciteerd. Het wordt groot. Dank u wel. Dank u wel. <laughs> uh, succes de komende tijd en uh, we gaan elkaar weer spreken. Dankjewel Martijn. Oh, hoi. Dankjewel. Hoi, hoi. En wij gaan In een... intussen verder met André Jansen... die we ook aan de telefoon hebben. Want die mag niet te lang laten wachten natuurlijk. Dus verder met André Jansen. In een sport waar het conservatisme regeert... mag iedere stap voorwaarts worden toegejuicht. In de openingsklassieker Milan Sanremo... zal het UCI jurykorps... Uh, voor het eerst... bij een wielerwedstrijd worden verrijkt... met een videocommissaris. Die krijgt alle beelden rond de wedstrijd... ook de beelden die niet zijn uitgezonden... ...omdat er de laatste tijd te veel incidenten waren. André Jansen, fijn dat je nog aan de telefoon bent gekomen. Ja, goedemiddag allemaal. Ik heb uh, zitten genieten van de verhalen over het voetballen. Ik voelde me alweer aan de lijn staan, maar ik <laughs> moet nog wachten tot morgen. Ja. Want dan speelt zo'n lief. Um, ja, wat met, het, uh, met die affaire, dat, dat komt dus door het nieuwe voorzitter van de UCI. Die heeft een aantal vernieuwende maatregelen genomen... En die zegt dat de jurybesluiten omtrent het manipuleren van de wedstrijd door middel van uh, het aan de auto hangen natuurlijk uh, aan banden gelegd moet worden. Zoals we allemaal weten, in het wielrennen wordt er nog wel eens een kleefbidon gegeven. Hè, als het klein stukje bergop gaat en je zit in een kopgroep of de finale komt eraan. Dan kan een renner nog even een bidon aanpakken en net even dat kleine duwtje krijgen. Ik ben zelf ploegleider, dus ik weet precies dat je een hele dikke, sterke linkerarm krijgt. Al steeds die arm stevig houden, zodat die renner zich even kan afduwen. Maar uh, bijvoorbeeld renners als, als Joop Zoetemelk hebben dat nog nooit gedaan. En laatst zagen we ook beelden van uh, Sagan in een wedstrijd. En die weet dat er altijd camera's op hem gericht zijn. Die ook weigerde om een kleefbidon aan te nemen. Daarnaast zijn er de valpartijen en de lekke banden die zich in de finales voordoen bij uh, grote renners. En ook kleinere renners. En die proberen dan tussen de auto's terug te komen. Uh, achter een auto steren wordt oogluik op toegestaan. Maar achter de autosteren die de andere passeert met 80 kilometer per uur... ...ja, het dient ook aan banden gelegd te worden. En de laatste jaren Arnaud de Mare won twee jaar geleden Milan Saremo. En we hebben later helikopterbeelden gezien... ...dat hij gewoon met boven de 100 kilometer per uur aan de auto heeft gehangen om teruggebracht te worden. En niet alleen dat hij dan terugkomt in het peloton om zijn kansen weer te gaan verdedigen. Nee, hij kan ook even rusten. En dat is voor een finale natuurlijk ontzettend belangrijk. Helemaal in een wedstrijd van bijna 300 kilometer. En het is goed dat de UC nog eventjes zeg maar, het stemvorkje in de lucht steekt. En zegt, heren renners, laten we iets afspreken. Hè? Puntje bij paaltje, eh, laten we proberen zoveel mogelijk eerlijk te fietsen. En men zal toch wel eh, coulant zijn hoor. Maar eh, als er beelden zijn, dan zijn ze wel wat voorzichtiger neem ik aan. Ja, heel goed. Ik, ik vind het een goede beslissing. Ja, nou, net als over de stoepfietsen in België. Je kan soms een stukje binnendoor of net even niet over die keitjes. En dan, ach, dan... Het is verboden, maar het, het wordt oogluik om toegestaan. Maar ja, er wordt steeds meer oogluik om toegestaan. En inderdaad is het dan ook goed dat de Internationale Wielerbond daar paal en perk aan stelt. Helemaal omdat bijna alles in beeld komt. Ja. En het publiek, de klant dus van de wielrenner, die zit thuis te kijken en die heeft beelden van alle kanten. En die zegt van, potverdorie, dat is niet eerlijk. He, net als dat we bij het voetballen ook iedere overtreding eigenlijk terug kunnen zien. En je zegt van, potverdorie, wat was dat eigenlijk een smerige overtreding? Maar ja, die gozer die het deed, die wist wel dat die scheidsrechter daar achter hem stond en niet voor hem. Ja. En... Een van onze luisteraars, André, die schreef een mail en uh, vroeg daarin, hoe kunnen wij in hemelsnaam naar de WAF luisteren? Die had dat niet helemaal begrepen. Kun je dat nog een keer uitleggen? WAF? Nou, luisteren naar WAF? Nou ja, kijk, uh, de, het nieuws halen. Oh, het nieuws over het wielrennen. Ja. Dan moet je uh, gewoon in Facebook gaan, op je eigen account op Facebook. En dan heb je een blauwe balk daarboven. En dan kun je iets inschrijven wat je zoekt. En als je daar wielrennen in drukt, krijg je automatisch wielrennen anekdotes, foto's, kortaf, Oké. Okay. En dan uh, kun je daarop klikken. En als je geen abonnee bent, dan kun je dat even aan mij vragen. Ik ben de enige beheerder. Ja. En dan... Uh, Sta ik, als je zegt ik ben een vriend van uh, Henny Rucker, dan is het goed. <laughs> maar meestal, ik heb nogal wat spammers en zo. En allerlei ja, ja. volk wat zich op Facebook bevindt, ik ben wel streng. dat dan. Heel goed. Hey, een van de mooiste klassiekers hè, Milan Zwaremo? Ja, ik zit altijd ademloos uh, te kijken. En, uh, nou jij, jij, ik hoorde je net ook vertellen dat je vaak met de auto de hele wedstrijd moest rijden... om het verslag onder, uh, aan de finish te doen. Ja. He, en uh, dan weet jij die afstand, hè? want dan kwam je ook denk ik uit de Tirreno of je ja, kwam in vanuit ja. Milaan. Teringend. Ja, die 300, het is een pokend. Ik kan ja. ja, beter gaan vliegen vanuit uh, Nice. Ja, maar dat mag He, niet. En dan uh, even met de auto op laten halen, dat uh, deed ik wel. Ja, ja. Maar dan die finale Milaan-Saremo, ja, oh. dat is het wereldkampioenschap van de klassiekers. Hè. Ja. Wie wint er volgens jou? Nou, ik heb hier een lijstje staan van favorieten op Zwieler, ja. hè, waar ik mensen aanraad om mee te spelen. Dat is net een soort uh, pool, wat de spanners ja. wel doen. Hè. Ja. Maar dan voor het fietsen, en vroeger deed je dat op een kantoor bij de, bij de Tour, maar nu kun je dat bij alle wedstrijden doen. En dat heet Zwieler, met dubbele 1. Ja. En er staat bovenaan Sagan met 99%. Procent. Dan krijg je Gianni Moscon met 84%. Procent. En als derde Arnaud Demar met 82%. Procent. Ja, maar die gaat morgen niet achter de auto hangen, dus die hier kun je vergeten. Nee, dat, maar dat, bijvoorbeeld uh, Dumoulin weigert dat ook. Dat ja. is ook een gentleman op de fiets. Ja. Die doet het niet. Uh, Dumoulin staat niet bij de favorieten, maar ik denk dat hij goed uh, gretig is. Hij heeft een ploeg om zich heen in ja. de... ...in deze komende Milaanse arena... ...en hij wat recht te zetten, denk ik... ...ik denk dat hij goed pissig is... Ja. ...en als je vorig jaar zag hoe hij op, die, op de Poggio... ...de finale, dus echt het hele spul uit elkaar trok... ...want dat kan hij natuurlijk... Ja, dat doet hij... ...en uh, het, anders staat uh, Kwiatkowski natuurlijk... Als, uh, ...als vijfde, als favoriet aangemerkt... ...en ah. Oliver Nase, de Belg... ...die rijdt uh, fantastisch... ...en uh, de winnaar natuurlijk van uh, Strade Bianca. Ik hou het op Sunweb. Op wie? Op Sunweb. Op Sunweb, een renner van Sunweb? Ja. Oh, dat hoop ik dan. Misschien Sam Omen wel. Ja, misschien... Sammy, of... moet je niet uitvlakken. He, he, ik heb net de berichten gekregen, de persberichten. En uh, ja, ze hebben ook inderdaad wat recht te zetten. Maar ja, het seizoen moet nog beginnen eigenlijk. Hetzelfde als wat interview van Peter Sagan. Die zegt ook, luister, ik ben wel in januari al in... Uh, in Australië geweest. Zeg maar dat was alleen maar voorbereiding. Het seizoen ja. moet nog beginnen. Ja, begint morgen. Ja, en dat is morgen in uh, Milan Saremo. Uh... Veel plezier erbij en bedankt dat je ons gebeld hebt. Ja hoor, graag gedaan. En nog een fijne dag allemaal. We ja, gaan we voetballen. Ja. ja. Zie ik Milan Saremo wel nu. <laughs> ja, ja. Nou ja. Dag André, dankjewel. Dag allemaal.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 Utrecht, trekt April leveringen reizen van Sharlos, Rooswegelodering en Utrecht Klooshard. Andro, de met de plan, maar Bam Hart, Herschel komt met het Rockford. Vandaag de week ik heb rijzen, schaalos, rozebeek, deutjes, pan, botten, nog Hans Leverpreidjes gesproken en wat even een Frankrijk! Nou weet ik heel goed dat je Frankrijk haat en daar dus ook nooit. Op vakantie ga je ja, wel in Brussel. dat jij al vreselijk waard. Ik zou in Frankrijk.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 En dan zie ik Henny Ruke de Polonaise, lopen door de studio, dames en heren. We gaan naar Frankrijk, jawel. Ik had een andere tekst. Foxy Fox erop. Ik ben in Zandvoort, ja, en ik ga nooit meer weg. Met z'n elastieke benen. Wat heb jij nog aan de, uh, Martijn, Martijn. Dit waren die amazing stroopwafels, dat wou ik nog even zeggen. En het liedje dat heet We gaan naar Frankrijk. Wat zei je heen? Wat had jij nog? Nou ja, ik uh, uh, wilde eigenlijk weten wat jij vindt uh, van uh, het hele gebeuren. Ja, Denk je dat wij het leuk vinden? was de kop in de krant ja. de, van Edo. Voor de duidelijkheid: Edo trekt de stekker uit het zonnavootbal, noodgedwongen. Um, die kunnen het niet meer bolwerken om op, uh, op, uh, op hoog niveau. en dan hebben we het over eerste klas, hè? Ik bedoel, dan hebben we het over hoog niveau. Uh, om, dat, uh, om dat vol te houden. Uh, ze leven al een tijdje boven hun stand. Zo had je uh, vorig seizoen, um, zes wedstrijden voor het einde. waren de premies, ja. de pot voor de premies was al op. Leeg. Ja. Toen pakten ze geen punt meer. Toen speelden ja. ze wel na competitie. Ja. Um, maar toen, uh, dan moet ik even snel dingen kijken Speelden ze na competitie? Ja, he? dat ze niet uh, richting Limburg wilden Ja, dat was na competitie uh, Omdat ze de bushuis niet wilden betalen ja, maar Dat is toch logisch? En, uh, uh, is logisch Ja, als je geen geld hebt, ga je ook niet met een bus En op het moment dat je aan een seizoen begint Ja, Nee, dat is juist ja, ja, ja, ja. Dan heb je wel bepaalde verplichtingen Maar ik zou, ik zou nog iets vertellen hè? In Huizen, daar heb je de voetbalclub Huizen mm -hmm. oh, uh, en, en daar werd een afspraak gemaakt Als jullie zoveel punten halen, dan krijg je je bonus de punten waren je gehaald en de volgende vijf wedstrijden verloren ze. Ja, bij Edo was zo het potje was op en nu werd geen wedstrijd meer gewonnen. Maar kan dat niet. Joh. Nee, ja, het nadeel was er ook nog de tegenstander uit Limburg. Ik weet niet precies meer hoe die club heet. Die wilde die wedstrijd gebruiken. Als moment voor een niet. aantal jongens die heel lang in het team gespeeld ja, hadden. Die ja. hadden al heel veel dingen geregeld. En de dag van tevoren zegt Edo gewoon van. Nou, we komen niet. Nou, dan gaan al je plannen. Nou, ik vind het echt bezopen. Moet ik vind het wel doodzonder dat Edo nu gaat stoppen. Ja. Uh, het houdt niet in dat ze nu alle aandacht naar de zaterdag gaan verleggen. Hè, want de zaterdag, dat is op dit moment een vereedeld vriendenelftal. Met allemaal jongens die op hoog niveau voetbald hebben. Uh, dat blijft zo. Ze hopen wel op een bepaalde aanwas van de, van de zondag. Dat er een paar spelers nog overstappen. Ik verwacht dat eerlijk gezegd. Niet? Of heb jij van Klaus nog gebeld trouwens? Uh, die heb ik uh, van de week heel leuk gesproken, ja. Ja, ja. Want die had uh, het prachtige verhaal uh, in het begin, weet je wel? dat stond ook in de krant. Ja, anderhalf ik... jaar geleden dat hij instapte, ja. dan Wilde ze Edo weer gezond gaan maken en alles. Nou, ja, dat is dus, met, uh... de, met de concurrentie van clubs als Quickboys, Katwijk, Lisse en Noordwijk in de nabijheid... had het voor Edo helemaal geen zin om alleen op zaterdag te gaan voetballen. Anderhalf jaar later maakt het bestuur van de Haarlemse zondag zijn eerste klassische keuze. Uh, trouwens, er moet om 28 uh, maart moet daar nog over gestemd worden, hè? Ja, maar dat gaat niet tegengehouden worden. Nee, nee. Of gestemd worden. Volgens mij is het, uh, gewoon, uh, moet het uh, door het bestuur ingedrukt worden... en is het dan klaar. Nee, maar goed, het, het, het, het, wordt, het wordt voorgelegd aan de ledenvergadering op 8 januari. Ah, oké, maart. oké. Nou ja, weet je, het, het, het, het blijft zonde. Ik bedoel, uh, 115 jaar is er door Edo uh, op zondag voetbal, Zelfs betaald voetbal. En ja, het houdt nu op te bestaan. Oud. Uh... Ja, echt oud. Dat doet echt zeer. Nou, even iets anders. Wat uh, telstar daar vanavond... Uit de Go Ahead? Ja, Go Ahead. Ik weet nog de thuiswedstrijd is niet zo makkelijk hoor. De dan enige die ik gemist heb. Ja, nou... Uh, <laughs> Niemand meer, meer aan het terugdenken. <laughs> Hé, hey, maar ze wonnen. Ja, maar het was een moeilijke, oh, hele ja, moeilijke goed, wedstrijd. Go Ahead is natuurlijk een, een ploeg... Volgens mij speelde hij vorig jaar nog eerder divisie. Zeg ik dat goed? Ja. ja, dat zeg je goed. En uh, dat, ja, dan is het geen makkelijke ploeg voor, uh, voor Telstar om... Uh, ik bedoel, hoe ik het ook vind, dat verkeerd. De begroting van Telstar is nog steeds een van de kleinste in de ja, League. De kleinste toch? Uh, nou, dat weet ik niet. Maar uh, ik ben afgelopen maandag ben ik bij uh, Almere City Telstar geweest. 3-2-7. Leuk Ah, oh, het was weer een feest hoor. Uh, zonder, zonder Frankie hoor bezoeken hè? En zonder Melvin Platje. En zonder Melvin Platje. Want die, die witte leeuwen die gaan grommen vanavond. Ja, maar ja, maar uh, Frank is, die, die, die heeft dus echt last hè? String, hè? En die heeft het geprobeerd gisteren. Hè? Mike, die, die wil, Mike Snoei wilde heel graag dat hij uh, het volop zou proberen. Ja. Maar hij is van het veld gegaan. Ja, ja, dat is een, een, een aanlating. Ja, hoewel zijn vervangen, dat vertelde jij... Ja, Jasper van Heertum, oh. de normaal gesproken verdediger... Hè, die 19-jarige Belg, die ja. stond op zijn plek. Maar die speelde, ja, die speelde een goede pot, hoor. Ja, die speelde goed, hè. Ja. ja, Frank was daar ook heel blij om, dat hij zo goed was. Ja, ja dat, dat, begrijp ik. Uh, dat begrijp ik. Ja, en Melvin Platje, er euh, werd in eerste instantie gezegd... Euh, dat hij euh, ziek was. en, nou, Oké, okay, dat, dat kan natuurlijk. Maar die schijnt, en dat, dat is geen... geen euh, euh, dat, dat stond van de week ook in alle media... media. Die is uh, gevallen uh, in het toilet of in de badkamer en die heeft een, een Jaap in zijn hoofd zitten. Ja, dat, dat zijn natuurlijk van die verhalen, dat hoor je normaal gesproken alleen maar in heel hele gekke landen. Nou ja, goed, uh, Melvin platje die... Uh... Het kan ook alleen maar platjes ja, zijn. Dat die is zo door, ja, dat dus, is wel uh, hard, dat is uh, we waar. we ja. maar, eens, een, eens een voorspelling. Uh, ik hou mijn hart vast. Je weet bij Go Ahead zijn die, uh, die, uh, die twee spitsen zijn terug. Hè? Onder andere die Sam Hendricks ik van het Ajax. Dat toch, ik hou mijn hart vast. Ik denk niet dat het makkelijk wordt. Als je gelijk spel haalt, dan blijf je in ieder geval staan waar je staat. 1-2. Ja. 1-2? Maar... Oh. So, uh... ja, is... <laughs> ja, maar Ruud komt uit die buurt, hè. Oké, oké. hè. Ik denk Tell dat als je... Forever, hè? Ik denk... Ik denk als je een puntje pakt vanavond, dan ik... ja, uh, mag, ja. je, mag je tevreden zijn. Helemaal met je eens. Ja. Ja. Uh, we hebben Bye. inmiddels uh, Jos uh, naast ons zitten. Wat? Je, oh, Jos heeft niks. Oh joh, die, die komt even interessant doen aan tafel. Nee, ik, uh, ik ben vandaag alleen maar koffiemeisje. Er zitten zoveel mensen in de studio. Yo, je hebt helemaal geen zin om, uh, om hier allemaal naar te luisteren. Hey, hey, Katte, ik zijn ja, bij de burgemeester zo. geweest waarvan die diep onder de indruk is. Diep onder de indruk Speciaal mijn jasje aangedaan. Een dame. Laten we het even gezond houden. Hè. Ja, ja oké, okay, okay. nou, Dat is bijzonder goed verlopen. Ja? Echt heel goed. Dat uh, lees Je allemaal je nog haar zit nog een beetje wild, joh. Ja, het dat, ja, dat gaat recht overeind staan als ik haar <laughs> zie. Dat heeft dus niets met de burgemeester te maken? Nou, ja, dat, dat weet ik niet. Hij <g> moet de burgemeester, dat is toch een man? Nee, nee, nee, een vrouw. Nee, vrouw. met wie was uh, Justin dan? En, en, en dan gaat, uh, nee, Justin, gaat Justin was in Zandvoort, hij was in Heemstede. Ja. Oh, oké. Okay. Ja, en dan ja. gaat je haar overeind staan van zo'n uh, andere mensen weer wat anders. bij mij maar mijn haar. Je haar, ja. ja. ja. <racht> dus, we zijn er weer. Wat <laughs> uh, ga, ga, ga je dit weekend doen, Nee? Nou ja, morgen dus uh, bij min 15 gevoelstemperatuur. in mijn open auto naar uh, uh, Bahrein Ja. Ik uh, herinner me nog de, de laatste uitwedstrijd daar bij. in uh, Tiel, betekent. Och, wat was dat koud. Wat ja. Was dat koud. Maar ja, uh, mijn vriendje doet morgen niet mee, dat hebben we al behandeld, hè? Uh, Roy. Roy. Roy Kastien. Uh, ja, dat vind ik zelf verschrikkelijk jammer. Je moet je voorstellen, hè. twee broers, alle twee. Nee. Nou, en aas ah, al een tijdje om, om uh, droppen ja, om, de, om samen te spelen, hè? maar dat maar gaat dat, er waarschijnlijk dat niet meer komen. waarschijnlijk niet meer lukken. Nou, ik begrijp wel dat uh, dat goed gaat ook met Nigel. Uh, ja, Nigel uh, gaat heel goed. Hij ja, was natuurlijk wel wat, uh, wat, uh, wat te zwaar, maar dat gaat allemaal uh, in orde te komen. Ja, dat is er dus zo af. Um, maar leuk, goed. Hij uh, heeft een leuke vriendin, joh. Ja? ja. <lacht> <lacht> oh, <yeah. lacht> nou, zullen we nu hey. maar even een muziekje doen? Nog één dingetje. Maar wat denk je bij HFC... Ik uh, vrees het ergste. Je vrees het ergste Ja, ik denk niet dat, uh, dat uh, Ted erin geslaagd zal zijn om in een week weer die oude, die oude move in dat team te krijgen. Het gat met uh, de beruchte streep is 8, 8 punten? punten? 9 punten. Gewoon. Ja, maar daar moet ja. je. Kijk, ze gaan er echt ja. niet uit. Ik bedoel, dat, dat, dat zal niet gebeuren. Maar als je dus vier wedstrijden achter elkaar verliest. Ja. dan moet je gewoon weer een prestatie neerzetten. Ja. En dat is tegen Barendrecht moeilijk. En volgende week begreep ik de treffers. Zeg ik dat goed? Ja, ja. dat is ja. ook geen makkelijke. Ja. Met vijf nieuwe spelers. Dus dan krijg je ook op je kop. Het wordt nog uh, bijzonder. Het is zeven wedstrijden. Ja? Je bent er wel van overtuigd dat ze het allemaal gaan redden. Maar ik, uh, ja. oh, ik weet niet hoor. Uh, AFC gaat er niet uit, hè? dat is duidelijk. Achilles, ja. gaat eruit. Achilles, gaat eruit. Achilles gaat eruit. Die hebben gisteren ja. weer vijf punten minder in gekregen. Vijf punten. 5 in ja, ja, en ze ja, hadden er, er al één? St een... Die staan helemaal. Vijf punten minder in. Mindering. Ja, die, maar, uh, het zou me ook niet verbazen als die nog ophouden in de laatste zeven. Nee, dat denk ik niet. Hmm. Nou, dat weet ik niet. Dit is een klap hoor. Mm, ja, maar die, um, die voorzitter is het geloof ik daar ook. Want het ja. is één iemand die, dat, die inmiddels alle het, functies bekleedt daar ook. Het is de vrouw van, de, van, de, van, de nu, van die nu trainer is. Het is één uh, familieclub. <lacht> het is echt een idiootje. Uh, maar die, die, die zei al van... Uh, uh, dit was al een hoger beroep. Hè? In een, uh, dus ja. die hadden ze al rekening mee gehouden. Ja. Uh, en ze willen nu een punt zetten achter alle nadigheid die geweest is. En uh, nu verder bouwen dus ik ga er niet vanuit dat die gaan stoppen heen. Nou. me op. maar goed, AFC oh, krijg je nog. AFC, nee, AFC ja. win je niet van hè? die, die draaien als een tierenlier ja. en die, die knokken zich uit de degradatie. maar de dijk die gaat eraan. heb je gewoon van verloren? Ja. He? heb je van verloren? ja. thuis. Ja. ja. ja, maar we hebben wel veel meer verloren thuis. maar dat is, dat is de tweede degradant. ja. Nou. dus die, die club uit Groesbeek... de, de dijk. En dan de derde, daar gaat het om. Ja. Denk je echt dat het dijk eruit gaat? Ja. Ik het Ik, uh, het, het worden, worden hele spannende ja. weken. Ja. Ja. Als je mooi hele... gevliest, dan ben je van waar je eerst derde stond, ben je in de buurt van de derde van onder. Ja. Dat is hè? Ja, dat is verschrikkelijk. Dat is zo, man. zo goed gezien, is zo goed begonnen. Verschrikkelijk. Ongelooflijk. We gaan afronden. Nou, dat was hem. Had, had jij nog iets? Nog, uh, uh, ja, eigenlijk, uh, korte berichten of zo? Nee, uh, uh, uh, ik. Heel ja. snel. Uh, ik, heb, ik heb nog wel een berichtje over, uh, over het Nederlands elftal. Met Timothy Fosu-Menza, Matthijs de Licht, Donny van der Beek, Gustil en Justin Kluivert... telt de eerste selectie vijf spelers die 20 jaar of jonger zijn. En het leuke is dat Ryan Babel na het afhaken van Snyder, de enige dertiger is die zich in zijn gaat melden. Leuk! Ja. En dan is Eredivisie koploper PSV met hoeveel man vertegenwoordigd in die selectie? Niet. Eén. Eén. Nee. Duur rondje zoet. Eeuw. Nou, Lucke de Jong ook niet. Okay. Van Winkel okay. heeft zich weer afgemeld vanwege blessureleid. Luc de Jong en Steven Bergwijn vielen op het allerlaatste moment af. Ajax en AZ zijn hof, hofleveranciers, logisch. Ik vind ik, maar daar dus zijn ze in Eindhoven natuurlijk niet meer eens. Hè? Nou, die luisteren ook niet, joh. Nee, nou ja, maar ze, ja, luisteren weet, ze luisteren overal ja. bij ons, hoor. Ja. Ja. En mogen we, mogen we regionaal gaan, gaan afsluiten? Ja, regionaal mogen we afsluiten. Ja. Uh, we hebben van de week een mooi interview gehad met uh, de nieuwe trainer van, uh, van Allianz. Uh, uh, trouwens, we hadden het net over Amerika, daar is je werkzaam geweest. We hebben ja, Memphis, ja, daar je vandaan, Memphis FC. Uh -huh. Wat vind jij ervan? Ja, ik vind het een geweldige trainer. En wat ik van jou uit je interviewtje en in je verslag begreep. staat met beide armen open op hem te wachten. Uh, ja, daar kwam het wel een beetje op neer. Ja. Ja. Ja, uh, misschien niet heel erg netjes naar uh, de huidige trainer, naar Guido uh, Reiners-Volmer toe. Ja, die, oh, die staat daar boven. Dat, ne, dat denk ik ook, ja. Komende zondag, uh, uh -huh. bedenk me nog, daar ga ik zelf ook, de, ook. Ja, zie je, je bent het hele weekend weer gewoon weer op pad. Het is bij helemaal gevuld. HBC D6: om de tweede periode, periode in de vierde ja. klasse. Doe je een... wel een uh, warme onderbroek aan? <laughs> ik wilde eigenlijk vragen, of mag ik er even voor jou lenen? Maar dat ga ik niet <laughs> doen. <laughs> nou, we gaan er dan een leuk weekend van maken. Ja, dat, dat wordt ongetwijfeld weer een leuk weekend. Uh, als het maar niet gaat snijden, want dat is de voorspelling. Uh, ja, ja dan, dan krijgen we weer een weekend met uh, die competitie. En als scheef. Ja. Laten we zorgen ja. dat het weer uh, allemaal een beetje bij elkaar komt. Hoe vond je onze technicus vandaag? Heerlijke muziek, Ruud, hè? ik heb, ja. Ja, ja. perfect. Hartstikke ja, ja, goed, Tim. Dat nummer van Tim vond ik echt top. Je moet ophouden nou een <laughs> <laughs> Maar je mag wel terugkomen, hoor. Goed zo. Hey, dankjewel. dankjewel, Martijn. Dankjewel, ja, bedoel. dankjewel bedoel. Danny. Dankjewel, Martijn. Dankjewel, Ruud. En u allemaal, fantastisch weekend. Goed weekend. Oké. Okay. <laughs> Dit was CFM Lunch Sport, dames en heren. En volgende week zijn ze er weer tussen 12 en 2. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.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 Het verkopen van stempassen is niet alleen verboden, maar het heeft ook geen zin. Dat zegt minister Olongren in een reactie op de oproep van de burgemeester van Waalwijk. Die wil dat het Openbaar Ministerie onderzoek gaat doen naar het aanbieden van stempassen op advertentiewebsites. Volgens de gemeente hebben zeker twaalf mensen hun pas via internet aangeboden. Olongren zegt nog maar eens dat het niet mag, maar dat het ook zinloos is. Als je gaat stemmen moet je naast je stempas ook je ID-bewijs laten zien. Bondscoach Ronald Koeman heeft voor de komende twee oefeninterlands... van het Nederlands elftal vijf debutanten in de selectie opgenomen. zijn AZ-spelers Marco Bizot, Guus Til en Wout Weghorst... Hans Hatenboer van Atalanta Bergamo en Ajaxiet Justin Kluivert. Maandag geeft Ronald Koeman een toelichting op zijn keuzes. Hij begint dan aan zijn eerste trainingskamp als bondscoach van Oranje. Het weer nog bewolkt met af en toe regen. In het noorden en midden gaat de regen over in sneeuw...